Jan van de Putten met het NOS-journaal. In het noordoosten van Mali zijn zeker 56 mensen gedood. Gewapende mannen lokten een convoy onder begeleiding van een leger-escorte in een hinderlaag. Volgens een lokale functionaris sprongen mensen uit voertuigen om te vluchten. Hij zegt dat er behalve doden ook veel gewonden zijn. Een inwoner zegt dat dit soort aanvallen zo regelmatig plaatsvindt. dat het leger van Mali bijna dagelijks konvooien begeleidt. Na een aardverschuiving in China wordt door reddingswerkers naar nou ongeveer 30 vermisten gezocht. In de zuidwestelijke provincie Sichuan werden 10 huizen bedolven. Twee mensen zijn uit het puin gered. Honderden mensen moesten volgens de staatstelevisie worden geëvacueerd. Een dorpsbewoner vertelde aan de nieuwsite Beijing News dat het afgelopen half jaar geregeld rotsblokken van de berg af zijn gerold en dat geologen de situatie vorig jaar nog hebben bekeken. Premier Li Qiang heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar naar verdere geologische gevaren in het gebied. Twee medewerkers van de kerncentrale in Borselen ...zijn eind november radioactief besmet geraakt. Bij werkzaamheden kwam een beperkte hoeveelheid radioactieve stoffen vrij... ...meldt de beheerder van de centrale. Het was een oppervlakkige besmetting. De twee zouden geen radioactiviteit hebben binnengekregen. Hoe het incident in Borselen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Milieupolitie probeert te achterhalen waar vervuilde grond van sportvelden terecht is gekomen, meldt het Eindhoven's Dagblad. De grond zit vol plastic vezeltjes, bedoeld om de grasmat te versterken. Duizenden tonnen van die grond hergebruikt zonder goede controle. Zo bleek dat 3000 kilo sportgras uit het PSV-stadion was verwerkt in een weiland in Nuenen.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 deze single van RUM werd het even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag en uh, leuk dat je erbij bent. Zandvoort uh, op zaterdag tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En tegenover mij uh, zit uh, Benno. Goedemiddag Benno. Ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag, ja. Ik, ik met enige verbazing in mijn stem van wat doe ik hier eigenlijk? Wat, ja, wat doe je hier? Nou, nou, deze ja. plaat die we net draaiden van RUM is uh, 35 jaar oud.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 in de Watertoren uitgezonden. Ja, mooie tijd ook. Ja, in de dat, Watertoren. Het was ook dit programma, soms Ja, tot op zaterdag. Nou ja, als je nu vanuit de Watertoren gaat uh, uitzenden, dan is het een beetje een luchtig uh, programma, denk ik. Dus, uh. Nou ja, die, dat onderste gedeelte, dat, waar we Dat, waar dat, we dat we zit gaan... er nog natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Dat is, ik ga straks even kijken. Iedereen was dol die terug is uh, ja. of er is, dan uh, ga ik even wandelen. Zeker, ga je even de studio betreden. Ja, ja, Misschien ja, staat de deur uh, wel open dat je er zo in kan. Ja, dan, uh, nou ja, dan uh, doe ik daar vanuit wel een. Reportage. Helemaal goed. Nou ja, in ieder geval 35 jaar ZFM in Zandvoort. En dat betekent ook dat wij de muziek van ongeveer 35 jaar geleden voor je gaan draaien. Ik heb al iets opgezocht die we destijds heel veel draaiden op de Zandvoortse Radio. En ook de volgende is daar een voorbeeld van. Gaat luisteren naar Belinda Carlo. Hier is Lieve Leidon.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 Uh, Allemaal zo rond uh, 35 jaar geleden. Ook uh, deze fantastische Springfield en uh, in private.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 Maar we hebben het zo mooi mogelijk gemaakt en geprobeerd naar een studio van te brouwen. Dus ja, daar waren we even mee bezig. Nou, daarover straks veel meer. Oh, leuk. Maar eerst gaan we een verzoekplaat draaien. Oh ja. Albedien wilde deze horen. Nou, bij deze, hier is sniff en de tears en de driver Seat. Ook zo'n single uit uh, 1990, beginjaar van uh, ZFM. 9 februari 1990 uh, in de Kamer van Koophandel uh, ingeschreven. De Stichting Zandpoortse Omroeporganisatie. Oh, wow. Wij zeiden altijd uh, de Stichting uh, Dierentuin, hè? De, ja, de zo, Ja, de zo. ja, <laughs> ja de, de, de zo. Ik moet eerlijk zeggen, dacht ik in het begin ook toen ik ja. hier kwam werken. Ja. Hey Dolly. Do Hé hey, hey, Dolly. Oh. Hey, ja, Goed weer, is allemaal geluk met de hey, auto. Ja, hè. Ja, ja, hij moest even hij een auto staat... ophalen, maar hij is uh, ter plekke. Hij is ter plekke, jazeker. ja gelukkig. Ja, ja, ja. Het heeft uh, wat voeten in de aarde gehad, maar ik ben er. Zeker. Nou nee, ja, ja, lieve welkom. luisteraars ook allemaal, Hoi, hoi, hoi. Wat hai, leuk hai, dat jullie hai, afgestemd hai. hebben op onze feestelijke uitzending. Zo so, so, Is ja. het? Hoor eens even oh, dat enthousiasme van uh, Dolly. Ja, leuk natuurlijk. Je, leuk je weer te horen. In, Weet uh, je Benno. nog tien jaar terug? Ja. Wat een feest was dat, he. Wat een feest, 25, ja. 25 uur 25, lang moesten we ja. er tegen met een feestneus op. En een uh, mooi, mooi feestje op het strand natuurlijk, ja, 25 bij, uh, jaar. Ja, ja de Ruud was het ja. ook, hè? Ja, oh, oh, geweldig. Ja, ja, ja, Wat ja, ja, een ja, ja. feest was dat. En uh, vijf jaar daarvoor hebben we natuurlijk ook zo'n uh, prachtig feest gehad uh, ja. met 20 uh, jaar. Dus er uh, wordt dat uh, daar was afgevierd. Je uh, ja. Daar was je net weer niet bij. Nee, nou, dat was, was ook lekker nog... op het strand.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 zak eens even door. Waar waren we gebleven? Doe. Hoe dat, toch? Ja, woensdag. En de weer zon? met kerst. Hoe is dat? Ja. <laughs> dat ga ik zo voor je opzoeken. Oh, okay. Ja, in de, in de Enkhuizer Almanak, hè. Oh, ja, heel, ja, ja, ja, ja. en dat klopt altijd. Oh, ja? Okay. Ja, zeker. Vroeger so. hadden de strandpachters allemaal een Enkhuizer Almanak. Oh, ja? En ja, die werd ook trouw gelezen en daar werd ook echt op geanticipeerd. Zo. Echt waar. Ja, het is wel belangrijk als er een stormtje uitbreekt, op uh, opsteekt. Ja, die komt altijd weer op met verrassing, hè. Ja, ja. ja. <laughs> Je weet het ook, hè, he? wat er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 En dat uh, luisteraars. Uh, en ja. en ook belangrijk. wel belangrijk. Ja. Ja, maar...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 Drie uur lang genieten van het uh, uitzicht. één bakje koffie nemen. Ja. De tafel bezet houden. <laughs> Zodat er uh, niemand anders meer uh, bij komt. Heerlijk voor die ja, restaurantjes. Ja, dus, uh, dus uh, inderdaad. Uh, de, de eigenaar van dat restaurant was daar zo blij mee. Ja, ja. En hij zegt: Noord... Ja, dan moet ik die lift ook nog betalen. Die kosten van de stroom natuurlijk. en ja. ja. ja, dus, uh, ja, ja. Nee, dat was uh, niet lucratief like om, uh, om uh, de... daar een. Uh, restaurant te hebben, was hij niet zo blij mee. Maar hij was zeg maar. wel blij met jullie, dat je, dus je al een antenne kon plaatsen. Nou ja, dan had hij een beetje beweging. Hij zag ons ook steeds door het restaurant heen hobbelen. Ja. Daar was hij natuurlijk ook niet heel blij mee, als ze dat ja. continu deden. Maar er was altijd wel weer even wat te doen bij de zender natuurlijk. Waar okay, dus, uh, Je ging geen biertje bij hem halen, want uh, of had, had de hij dat niet? afloop lekker eten? Nee, nee, nee, nee. Nee, had nee, hij geen nee. speciaal radiominuutje? Nee, jammer genoeg niet. Ja, dat zou ik dan weer gedaan hebben, hè? Ja, voor precies. weinig dan, hè? Ja, weet je ja nou precies, nou ja. Met, uh, met reductie, ja. Nou, want we Zeker, hadden dus, uh, je begint erover, maar we hadden natuurlijk, uh, we hebben die, uh, hoe heet het, race-uitzendingen uh, gehad op de A-evenementen in... Uh, uh, veel, uh, vele jaren geleden. En dan hadden we inderdaad bij. Uh, hoort het dat café ook alweer? Uh, bij de kerkplein, daar, uh, die wat, wat boven lag. Ja, dat is een hele goede. Ja, okay. dus ook. Er staat ook niet meer, maar er was dan een En Dan konden ja. wij uh, gratis eten. En, uh, maar goed, hij werd rijk van de bierinname. En, ja, uh, ja, ja dus die was rijkelijk, alles... hè? De bierinname. Uh, uh, ja, een beetje nou, extra zout aan de maaltijd toevoegen. Uh, uh, ja, dan uh, wil het wel. Oh, uh, uh, uh, uh, wat gebeurt er? Uh, uh, ja, dat is uh, Fred die is uit elkaar geklapt. Uh, oh. En, oh. En, oh, <laughs> nou, nou, nou bestaan we vijf jaar. dat ja. de drie is net ontploft. Dat kan je allemaal nakijken op de webcam. Zie alleen een vijf hangen En dan weet, weet je hoe het komt uh, naar die klap. Uh. Niet zo hard nee? blazen, Fred. Maar je, jij zit al, blazen. zit al helemaal bij die race-uitzendingen. Maar uh, ja, die watertoren moesten uh, natuurlijk uh, nog helemaal verbouwd worden... voordat we daarin uh, konden. Maar daar waren jullie wel trendsetters. Daar waren we flink mee bezig. Want hij zeg maar, wordt nu ook weer verbouwd. Het ja, ja, precies. Ja. <laughs> Gewoon helemaal slopen en opnieuw beginnen. Maar zover dus, gingen jullie niet. Dus nee, dan hadden we gelukkig een heel team van uh, goede klussers ook. Uh, Nieuws Paardenkoper en uh, ja, Dirk van Duin en, uh, Ikzelf deed ook nog het een en ander. Ja, niet te veel hoor, want eigenlijk heb ik twee linkerhandjes Maar uh, okay. <laughs> ik deed mijn best uh, af en toe even wat schilderen en zo. Oh, dat uh, jij was degene die boven koffie ging drinken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. maar even naar boven Nee, maar ik was, nee, ik was wel altijd bezig. Want ja. ik vond wel, je moet het met z'n allen doen en uh, ja, proberen is en toch uh, de boel er is daar op te bouwen. wat je kan doen. Precies. ja. Zo is het. Nee, ik zal niet, ik zal niet alle verhalen vertellen. Want, uh, <laughs> maar we toch wel... Nou, een... nou, waarom nou niet? Ja, nee, ja dat maakt ik... het nou nee, juist... Nee. Heeft die leuke dingen gaat ja. Doe ik maar niets. Zeg Rob, maar er werd wel bijna dag en nacht geleefd, geloof ik. Hè, in, die, in die studio nu had dat. Ja, al. en uh, dat moest ook, want we hadden geen uh, geld voor een verzekering. Oh, en er oh. stond natuurlijk die apparatuur die we gekocht hadden met...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 Oh, zeker weten. Nou, we gaan, we gaan maar weer een plaat, plaat draaien. Ja. En dan gaan we naar ja. Piet Pijper voor de wedstrijd van vandaag. Hij meidde tegen SV Zandvoort. Met deze. Feet. Vanille IJs. Ice. En, precies. IJs IJs Baby. Ook weer een plaat uit ice, ice, 1990. Alright, stop.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 Rock men love us Driving that like bikinis Jealous Cause I'm out getting mine Shade with the cage And vanilla with the nine Ready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 you can vision and feel. Conducted and formed is a hell of a concept. We make it hype and you wanna to step with this. Shape, plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say damn, rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized for the mic when I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves in.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 ...vinden zij zich beter kunnen voetballen door, de, door hun wijze van spelen, inzet en uh, passie en uh, dat soort gedoe. Dus uh, dat is inderdaad een geladen wedstrijd. Het zijn inmiddels uh, begonnen, een kwartiertje begonnen op dat grasveld. Het bijzondere van de Muiden is dit nu ook nog, dat zeg maar, de trainer van de Muiden is Ralph Blom. En Ralph Blom die maakte vorig jaar deel uit van de technische staf van SV Zandvoort.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 onze vriend de spits. Louis zit op de bank. En Christine zit op de bank. Dus we kunnen straks ook nog wel wisselen om niet uh, meteen veel zwakker te worden. We zijn inmiddels een kwartiertje bezig. We zijn over, uh, met wat aanvallen, over allebei de kanten begonnen. En uh, ja, ik heb een paar corners geweest. Maar nog niet echt door rijpe kansen. Dus uh, dit is over en weer. En uh, ja, het kan alle kanten. Alle opdracht is zo dat... ...Hermuiden heeft na 13 wedstrijden 19 punten. En zo'n voortrekt er inmiddels Tina. de prachtige overwinning van vorige week. Ja, ben je een beetje bijgekomen eigenlijk... van die wedstrijd? Wat, ja, we zijn bijgekomen. Ongelooflijk, hè? De Tina had goed gedraaid, dus dat betekent dat als er een overwinning is... dat het de sfeer ook ten goede na naar afloop van de wedstrijd. En eigenlijk moeten we proberen dit voor te zetten, want hebben we hebben de punten hard nodig. Dus 0-0 uh, nog na een kwartier. Zeker, een beetje gelijk dus op, hè, als ik jou begrijp. Acht, het gaat gelijk op, 18 minuten, nu op wacht even 0 op Kornen van en Muiden.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 I wouldn't change a single thing Cause if I changed my world into another place I wouldn't see your smiling face Always be there and I'll always for the kill. Now we're not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 Ja, kijk uit, hij luistert mee, hè? Ja, Dolly zit daar maar te kijken, maar jij hij luistert mee. Ja, ik heb het ooit een patat-tent genoemd. Ja, niet doen. Ja, dat was tegen het zeerbeen Ja, dat is geen aardige opmerking. Nou ja, ik vond er niks mis mee. Hij verkocht ook patat. Als het een goede patat was. Ja, het was een lekkere patat. en ook wel Maar goed, we begonnen daar altijd met een lekker kopje koffie. En bier hebben we er nooit gedronken, maar... Nee, dat mocht niet, hè? Oh, dat mocht niet,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 Maar eerst kon het en mocht het allemaal niet. En uh, toen we genoeg bier hadden besteld, uh, toen mocht het wel. Dus uh, daar waren ze heel flexibel in, in dat soort regels uh, Zeker. En we kwamen daar uh, ja, net een hartje troffen bij uh, de HEMA. De Bierburg. De ja. Bierburg, precies. Ja. Ja. En dat wordt... Uh, oh, dat bedoelde je met daarboven. Daarboven, ja, ah. de Bierburg. Ja, ja. ja, goed zo Rob. Jij bent goed geheugen. En nou ja, dat werd uiteindelijk onze stamkroeg uh, voor dit soort zaken. Zeker weten. Nou ja, volgende uh, uur gaan we uiteraard uh, lekker verder praten over... 35 jaar, 4 Hier is nog even 1 plaatje tot aan het nieuws. De van de Candyman. Deze this this keer is het een van de soort. Blow in your mind. Een like goal is de Candyman-kind. Can. Like a heavyweight champion. Knock in the mouth. Another bow without an out. Once again you can scream and shout. When I rock the bills yell out my name.